Het is nieuws van 10 uur. Mark Visser met het NOS Journaal. Als de bouwsector zelf het toezicht op kwaliteit en veiligheid organiseert... kan dat gevaarlijke situaties opleveren. Blijkt uit een tussentijdse evaluatie van een proef in Den Haag, Meltrouw. Het idee voor de proef komt van minister Blok van Wonen. Die wil de verantwoordelijkheid voor het toezicht op veilig bouwen weghalen bij de gemeente. In het gemeentelijk evaluatierapport staat dat de gemeente bij de bouw van 437 woningen meekeek. Bij vier van de tien projecten moest de gemeente alsnog ingrijpen. Brazilië zoekt een Nederlander en drie andere buitenlanders vanwege fraude met toegangsbewijzen voor de Spelen. Duizend kaarten die waren toegekend aan het Iers Olympisch Comité zouden voor veel te veel geld zijn aangeboden. Omdat de verdachten waarschijnlijk niet in Brazilië zijn, wordt Interpol ingeschakeld. Nederlandse ondernemers blijven ook positief gestemd na de voorgenomen Brexit, blijkt uit cijfers van het CBS over het begin van het derde kwartaal. Het ondernemersvertrouwen kwam iets lager uit dan in het tweede kwartaal, maar ligt sinds de tweede helft van vorig jaar op een stabiel niveau. Vooral bedrijfseigenaren in de groothandel en in de bouw hebben vertrouwen in de economie. De bouwsector is bezig aan een inhaalslag, na harte zijn geraakt tijdens de financiële crisis. Poppe de Haan gaat de Nederlandse voetbalvrouwen adviseren. De 73-jarige trainer wordt lid van de begeleidingsstaf van moscoach Arjan van der Laan. Volgend jaar wordt het EK in Nederland georganiseerd. Volgens de KVB moet de ervaring en kennis van de Haan bijdragen aan een succesvol toernooi voor de Nederlandse vrouwen. De oud-trainer van SC Heerenveen was eerder al in dienst van de KVB als coach van Jong Oranje. Daarmee won hij de EK's van 2006 en 2007. Het weer in het zuiden is het al behoorlijk zonnig, maar in de noordelijke helft van het land komen wolkenvelden voor. Deze wolken worden later op de dag wel dunner of lossen deels op, zodat er ook daar de zon geregeld gaat schijnen. Blijf nagenoeg overal droog en het wordt maximaal 20 tot 24 graden. Dit was het NOS. Show. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Dennis Mooi van de ANWB.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 But the show, it came U uur alweer van Zoffert op zondag. Met deze van Kago. Je hoort de Show. Het derde uur met daarin de volgende onderwerpen. Nou, Allereerst even, het is ongemeen spannend. En dan hebben we het over volleybal in Rio tussen Servië en Nederland. De Serviërs hebben de derde set naar zich toe getrokken. En dan staan we momenteel in de vierde set met 16-12 voor. Dus het is nog niet ge gebeurd hè. Nee, hoor. zeker niet. Het, het, het gaat nog door totdat de laatste bal gewallen is, hè?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 wel met de muziek nou in ieder geval een aantal jaren geleden wel wat je hoorde er met a night like this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 De Normandier debuteert eind augustus tijdens de grote prijs van België... op Spa-Franconciant, als ploeggenoot van de Duitse Pascal Wehrlein. Ocon was in 2014 testrijder voor het Lotus Formule 1-team... de latere opvolger van opvolger Renault F1... en verder reservecoureur bij Mercedes, waar hij het opleidingsprogramma volgde. Hij werd in 2014 kampioen in de Europese Formule 3-kampioenschap... waar hij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 the use. Is it true or you're through? No written fruit glue. You can't feel a thing cause your body's all bruised. You took a cruise Turn to a hell right. Hooked your girl too like Frank is that right? Watching move out of this trap. Six foot under lamp on your back. I ain't the first to say this in the form of a rap. But I take no slack and I can't hold back now. Yeah, let the music come.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 My name's blurry face and I care what you think Wish we could turn back time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 We gaan heel even naar uh, Rio, want het gaat lekker hè, met uh, de volleybaldames. Nou, het is uh, ja, ongelooflijk. staan we twee sets voor, twee tegen nul. Twee tegen nul. En dan uh, laten ze toch uh, de, de, de Serviërs weer terugkomen... tot in de setstand een twee tegen twee. Maar nu in de vijfde set. Ze ja, dus hebben we het toch even laten liggen in die twee sets. Uh, maar nu zijn ze volop ont ontvlamd, om het zo maar eens te zeggen, ontbrand. Twaalf voor Nederland, vijf voor Servië. Maar goed, nogmaals... Ik geloof er niks van totdat de laatste bal is uh, gevallen. Dus momenteel tussenstand, Nederland-Servië, 12-8. Oh nee, 12-5. Even kijken, een op. Ja, 12-5. 13-5. 13-5. Beslissende set. Uh, uh, de vijfde set. Dus uh, ja, hierna is het uh, bekend. We gaan even afkikken van gisteravond met Leef. <laughs> ergens in Amsterdam. Ja, dat was een leuke avond hoor, die Amsterdamse avond. Met een glas, een oude wijze man. Hij zal. het leven. Pak alles en ga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 Van uh, andere Haas uh, junior. Jordan met de Single life. Nou, wij leven ook nog als uh, volleyballand. Uh, o, o, o. <laughs> nou ja, acht uh, matchpoints uh, in de laatste set. Ja, oké. Okay. is toch wel lekker hoor. Ja, maar het was goed dat je dat even zei. Want de vijfde set gaat maar tot vijftien. Klopt. En ik dacht het was op een gegeven moment uh, 14, 8 of zo. Ik denk, nou, dat moet nog even. Maar je hebt, je hebt gelijk, het was matchpoint. Dus Nederland heeft een zinderende partij tegen Servië in vijf sets. De overwinning naar zich toegetrokken. Zoals gezegd, met in de vijfde set een set van 15 tegen 8. Dus ze eindigen hoger in de poel. Waardoor ze in de kwartfinale wellicht een mindere te tegenstander treffen. Dat is dus wel even van belang. Dat is mooi. Nou, Goed. Dolly Tijn. Ja, het is Dier van de Week. Ja, klopt. Dolly is een eigenzinnige dame van 13 jaar.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 Want ook Dolly verdient een thuis. En zo is het net. Zoeken, een mooi plekje zoeken wij voor Dolly, het dier van deze week. Kennen we dier thuis te vinden aan de Keesomstraat nummer 5. Dus daar kan je gewoon langsgaan en even kennis maken met Dolly... en de andere leuke dieren die daar aanwezig zijn. Frans -talige muziek van Frans Nu Hier is Ella Ella.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 With a passionate persuasion for dancing or romancing, but I give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 op zijn erelijst staan. Naast de 23 keer goud, ook driemaal zilver en twee keer brons. Op de vraag of hij de volgende speler in Tokio in 2020... voor zijn 30 dertigste medaille gaat, antwoordde hij... Ik denk het niet, jongens en meisjes. Het is voorbij. Dit is het. In het de winnende Amerikaanse race... afgelopen nacht scherpte startzwermer Ryan Murphy... het wereldrecord op de 100 meter rustlag aan. Hij klokte 51,85... en bleef daarmee onder het oude toptijd van landgenoot Aaron... per, per Sol 51,94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 She's my queen, but she stays strong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 Ja, jij. Jij bent de zon. Jij bent de zee. Jij bent mijn liefde. Ga mee naar de Zandvoortse Zee. Elke zaterdag en zondagmiddag bij CFM zo rond kwart voor vijf...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 Met de liefde, ga met me mee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 Jij bent ik moet toch wel één ding eh, toegeven, Albert Jan. Ik vind hem als gedicht van de ja, dag toch wel wat beter en, dan dit. En, en, en, moet ik je daarin uh, gelijk geven? Toch wel, hè? Ja. Ja, die Job die kon absoluut niet zingen, maar goed. Hij scoorde toch wel een redelijk hit, hoor, met deze single... Jij bent de zon en jij bent de zee. En nogmaals, als gedicht van de dag uh, deed het een stuk beter, hoor. Met jij bent de zon. Het is 9 minuten voor 5 uur, Sanford. Goedemiddag, hier is Keesje in de Sunshine Band... Dat is van Casey en de Sunshine Band. En dat is de way I like it. Ja, het zit er alweer bijna op, dit programma over Jan. Ja, ik wil nog even twee dingetjes kwijt. Ja, je hebt nog tijd hoor, dus oh. rustig gaan. Zojuist is de, de marathon voor de vrouwen uh, geëindigd. Toch met een klein incident vlak voor de finish. Een man sprong over de, de regeling heen en probeerde de loopsters uh, hun lopen te, te bemoeilijken. Maar binnen een poep en een scheet zo gezegd, werd hij omringd door motoren en soldaten. En dan moest hij weer terug springen, terug over de regeling. En hij zal ongetwijfeld zijn opgepakt. Maar de winnaar van de marathon voor vrouwen is geworden de Keniaanse Songgong. In de tijd van 2 uur 24 en 400 ste seconden. Dus daar Kenia heeft weer een gouden plak erbij. En wel door de dame Songgong. Goed, ook dat.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 PSV tegen AZ, daar staat het nog 0 tegen 0. Oeh, spannend. Heel spannend. Want Ajax heeft punten laten vallen. Ja. Dus het, het ja, je vindt van, het maar nooit, Je vindt het, het maar de, Kan het eind van de competitie nou net zo betekenen? Net die twee dat, punten. Dat bedoel ja, ik. Ah, wij zijn er volgende week weer. Yes, Toch? Ik, op, ja, tenzij ik, uh, ik ben nog bezig in de onderhandeling. Oh ja, ja, ja, ja. Luchterduin ja. en uh, wie weet uh, dat ik mee mag. Maar, maar goed, we houden nu op de hoogte. In ieder geval, oh. in principe volgende week zaterdag zijn we er weer. Tot volgende week, en een fijne zondagavond. En bedankt voor het luisteren. Dag, Some groetjes, doei! Doei!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 The show is fast the curtain with a bang. Foot gap I'll say give the audience the green. tot zover het ritme van CFR via de kabel op 104.5.